Het weer nog. Veel zon, maar ook wat wolken. Het wordt 21 tot 24 graden vanmiddag. Ook morgen flink wat zon en warmer. Maxima dan van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in Noord-Holland. Om te beginnen de A9 Amstelveen in richting Alkmaar. Voorknoop het Velsen nog 6 kilometer met een kleine 5 minuten vertraging. En de A10...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 in maar wel Zand, een rondreis in Zandvoort. Zou dat zijn? Rondreizen toernooi? Het grootste schaaktoernooi van Zandvoort. Het grootste ja. schaaktoernooi van Zandvoort. Ja, nou, helemaal leuk. En, uh, ik, ik wens iedereen uh, heel veel uh, sterkte en misschien dat we volgende week even kunnen kijken hoe het geweest is. Dus, ja, goeie. Uh, Nou, nou we hebben natuurlijk de Grand Prix gehad. Ja, wat een wat, feest. Wat een feest. Wat he. een mensen. Ja, bijzonder. Ja. was echt een bijzonder feest. Ja, ik heb er uh, natuurlijk doorheen gelopen. Ja. En, uh,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 Gaan we gaan alleen luisteren. Ja. Adele. Oh, wow. Uh, ja, die kan het wel. I'll let it fall. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. En over sport gesproken, ja. Zondag, aanstaande zondag, dus morgen. De tweede editie van het Kaart voor Live Festival. En aangeschoven zijn hier Femke Scheltinga Koopman van de Rotary. Samen met Baris Soygul. Baris Soygul. Mooi, hè? Mooie naam. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel.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 Daardoor ben ik echt geschrokken. Na de eerste schrik is al groot. Maar de tweede dacht ik, oké, okay, nu, nu is het klaar. Ik ga binnenkort uh, mijn ogen dicht doen. Ja. Ik ben er straks niet meer. Mijn kinderen zien me niet meer opgroeien. Uh, etcetera, etcetera. Dus ik, ik kwam in een fysieuse cirkel ja. van, van pessimisme en angsten. Maar als ik dus les had of als ik ging kiten, als ik ga kiten, nu vandaag ook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 Oké, okay, tot staat. nu toe. Tot maar nu toe. is er plek hey, nog voor veel meer? Zeker, komen. Massaal komen met z'n allen. Kijk, ja, daarom ja, zit ja, je hier ja. natuurlijk. Ja, daarom zit ik hier? Ja. Ja, ja. nee, maar dat je niet denkt: van, Oh, nu komen we de hele nee, mensen. Nee, nee, nee. We, we zijn misschien is de locatie ook belangrijk. We zitten bij Body Beach. Dat zit op uh, het, het Zuidstrand, ja. in Zandvoort.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 Dit is de queen of soul, Rita Flankin. Met, uh, Beter krijg je ze niet. of <laughs> Ha, ha, ha, ha, ha, ha. That's a sound. a good time. Mm -hmm. That's a sound. Change, change, change. Too strong. I'm at it to you. Change, change, change.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 waar inderdaad die hittestress en uh, het, ja, het gebrek, gebrekkige vegetatie... Waar, waar kan ik dat uh, toch een beetje ja, vergroenen. Ja. Um... En uh, klopt het dat er ook steeds meer mensen dan met een meefietsen een stuk? Ja, dat klopt. Ja, hè? ja. ja. Dus dat, dat hebben wij uh, niet in onze programmering zitten. Maar het klopt wel, hij vertelde dat, dat mensen dan... Uh, als hij bijvoorbeeld uh, naar Brugge toe fietste...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 Merel? Merel, ja. Oh. Merel. Merel is intern begeleider. Intern yeah. begeleider. En uh, dat was een heel leuk gesprek. En daar gaan we nu even naar luisteren. Dit is ZFM. ZFM. Zf Zf nou, ik zit hier uh, op de hanisch En de Hanni is straks niet meer de Hanni hè?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 En uh, mag ik jij zeggen? Zeker. Zijn na Mohamed, die uh, is directeur van de hanni Grafschool. En uh, ja, ik heb best veel met de hanni te maken gehad. Want mijn vader was, om, uh, die was hoofdonderwijzer vroeger in de, in de 70e jaren. En dus ja.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 Uh, nee, <lacht> ik, vind het, ik heb, ja. ben ook directeur geweest in de gemeente Bloemendaal waar ik woonde en, uh, en uh, werkte. Ik vind het nu op zich de scheiding wel uh, prima. En ik woon niet ver, ik woon over Overveen nu. Okay. Dus uh, het is niet heel ver, maar toch ook wel ver genoeg. Ja, prima. <lacht> nou, ik uh, denk dat we een, een stuk wijzer zijn met uh, deze fusie van de, van de School en de Hannie Schaftschool. En ja, diep in mijn hart hoop ik nog steeds dat het Harni Schaftschool blijft heten. <lacht> nou, we houden je op de hoogte. En zodra de nieuwe naam uh, onthuld wordt, dan zullen we je uitnodigen. Nee, of dan kom jij bij ons in de studio. Ja, dan kom ik in de studio. Oh ja, dat ja, is een goed okay, idee. Oké, goed idee. En dan, gaan we, dan neem ik gebak mee. Dat is goed. Maar ik... alleen als het dan niet schaft is. Hè? Oh, nee, nee. Dat <laughs> hebben we niet. Nee, dat is, zo kan ik niet onderhandelen. <laughs> dat kan niet. Hey, in ieder geval heel hartelijk dank voor dit gesprek. En heel veel sterkte. Dank je wel. En jij ook, Merel. Ja, dank je wel. Dit is ZFM.